Daar zien ze we weer. Herzlich willkommen, Herr van Andenbeek, zum tweede maal in Berlin. Goedenavond. Dag, allemaal. Wat ben ik verschrikkelijk blij dat ik jullie terugzie. Oh, je doet net of je jaren bent weggeweest. Het leken jaren. Heb je alles meegebracht wat we besteld hebben? Ah, maar Karel, bitte. Hoor eens, ik ben dol op camel en die zijn hier niet te krijgen. Ik heb alles bij me. Alsjeblieft, een hele slof. Dank je. Dankeschön. En vroegvrouw Paulsen Boldood. echt Hollands, vlucht Hollander. Herzlichen dank, Herr Van Andenbeek. Dat is ja te veel. Willy, een mooie das. Ik weet wel dat jullie ze hier in Berlijn ook hebben bij duizenden, maar deze zijn beschaafde. Zediger. Vast. Ah, en inderdaad mooier. Dank uh, uh, Heb ik iets vergeten? Heb ik wat fout gedaan? Vergeten? Ah, huh? Je bent net een beetje vroeger weinigsman. <laughs> ja, het lijkt misschien wel zo. Wat bedoel je? De, de stemming is een beetje gedrukt. Hè? Nee hoor, zo zijn we in Berlijn. Ach, de reis duurt dan wel negen uur, maar misschien is de overgang wat al te snel toch? Vroeger moest je onderweg vier keer wisselen met diligences en schuiten. Dan heb je natuurlijk een beter besef van de afstand. Dan heb je tijd om, om mee te veranderen. Het spijt mij dat dat nodig blijft. Nou, ik bedoelde niks onaardigs mee hoor. Nee, natuurlijk niet. Ik heb gewoon vergeten mijn Duitse knopje om te draaien. Ja, zo gemakkelijk gaat dat. Wat denkt u nu te gaan doen in de komende dagen? Nou, eerst moet ik mijn haar laten behandelen. Want daar hebben ze in dat keurige, kuische Holland geen kaas van gegeten. En dan ga ik weer haar trainen bij Tony Steiner. En ik moet me natuurlijk opnieuw laten inschrijven bij de theaterbureaus. Oh, en ik wil in het Nooyes Museum de portretbuste van Neverteten nog eens goed gaan bekijken. Er zijn hier echt de bustes genoeg anders. Ja, ja, daarom. Ik heb een idee voor een filmpje. Oh, als de Duitse meisjes er maar redelijk aardig afkomen, hè? Oh, dat weet ik juist nog niet. Dat vermoed ik ook al. Doe, blijft toch een Hollander. Ik vind de toon van dit gesprek niet aardig, jongens. Verzijung, heer van Andenbeek. Ah, we moeten weer even aan elkaar wennen. Maar ik heb toch sterker het gevoel onder vrienden te zijn, vrouw Paulsen. Eerlijk waar? Wij Duitsers zijn altijd de vrienden geweest van de Hollanders. Gelukkig maar. En laten we hopen dat dat zo blijft. Hè. U zult zich wel even willen opknappen, heer van Andenbeek. Uw kamer is in orde. Oh, Hans Blijburg liet vragen of u hem kon ontvangen vanavond. Hans? Ja, natuurlijk. Ook een vriend, niet waar? Ja, ook een vriend. Ik weet niet wat het is, Hans. Ik denk dat ik moeite heb met de moraal hier. Ik kan die schrijnende armoede en die golvend wulpse rijkdom van Berlijn niet goed plaatsen. Ik kan het niet op een rijtje zetten. Dat blijkt eens te meer nou ook weer een tijdje een Hilversen geweest. Je zegt het mooi, dat wel. Ja. Ik ben een oppassend jongetje. Hm? Met te veel principes. Denk je ook niet? Hoe was het thuis? Ik weet het niet. Er is heel veel zo net zo goed iets veranderd. Net zo goed? Ja, hier toch ook. Ik kom aan, ik verwacht enige uitbundigheid. En alles wat je tegenkomt is een stemming die om te snijden is. Ik vraag me waarachtig af of ik iets verkeerds heb gedaan. En ik erger me soms zo, hè? En niks. Kom eens even naast me zitten. Je bent daar zo ver weg. Oh, dit is een lekkere stoel. Ik kom niet om te vrijen. En ik ben heus niet zo sterk als Manfred. Mijn kun je heus wel aan, hoor. Heb je dat verhaal gehoord van Manfred? Ja, natuurlijk. Je hoort hier toch van alles. Kom bij me zitten. Oké. Okay. We moeten ook niet twee hetzelfde verwachten. He. Hoe is het nou met Manfred? Neem een oersterke, prachtig gebouwde halfneger... die onweerstaanbaar is gebleken en die zich verliefd in een blank. Onschuldig. Het hederdrommend jongetje. En laat dat zoete ventje met zijn kinderogen nou winnen. Het is een ramp, jongen. Hart en geest en moraal en trots, allemaal gebroken. Je hebt een vod van hem gemaakt, hoor. Hij kan je niet meer ontmoeten. Wat kan ik voor hem doen? Want ik heb natuurlijk niet bedoeld om hem te breken. Hans, wat... Wat is aan de hand hier? Ik kom terug, ik vind een soort... Koelte, hoffelijkheid zonder bodem. Terwijl ik echt dacht in al die lange maanden bevriend met jullie te zijn geraakt. Je bedoelt Karel en Willy. En Heron, vrouw Palsen. Ja, ja, ja. Ze, ze hebben verwacht dat je ze zou uitnodigen op jullie buitengoed in Holland. Dat je werk voor ze had in die grote industrie van je familie. Ach, wij hebben geen, geen buitengoed, en geen grote industrie. Stil. Natuurlijk hebben jullie dat allemaal. Zij geloven dat jullie dat hebben. En daarom heb je het ook. Jullie zijn van ja, ik te Niet tegenspreken. Jullie zijn verschrikkelijk deftig. Je moest jezelf eens over straat zien lopen. En je hebt een naam van tien kilometer. Wat dacht je nou, Hermsje, van de stadsjongens? Stadsjongens in een verarmd, gesmaat Duitsland van vandaag de dag. Geen werk, geen toekomst. Ze hebben zitten wachten. Er is geen invitatie gekomen en geen brief met vriendschapsbetuigingen. Zij waren dus geen uitverkorenen van de toverwezens uit dat schatrijke Holland. Die uh, Hollandse kaas was erg lekker, zei Manfred. Je is er lang op. Ik heb alleen wat chocola en Friese koek. Je moet niet verdrietig zijn. Je kunt een kattenstaart niet transplanteren op een hondenachterste. Ik vind mezelf soms zo... zo burgerlijk... Vooral in dit Berlijn. En ik kan niet anders. En op mijn beurt vond ik de mensen thuis heel veel zo'n kleine bekrompen. Mijn rijke oom, mijn welgestelde geldverdienende neven, mijn studerende broer. Je bent gek. Kom je. Hans toen. Nou. Je moet niet uit het oog verliezen dat de Heer God je heeft gemaakt zoals je nu bent. Ontzettend. Ja, het spijt me ontzettend lief. Een braaf ventje met een goed hart en iets dromers. Voor Berlijn dan. <laughs> Weet je wat? Ga nou vrijdag eens mee naar de club Amtouremhaus. Wat moet ik daar doen? Daar wordt geworsteld. Naakt. Nou en? Wat moet ik daar dan doen? Manfred is er ook. Hij is die avond te ster. Ga met me mee. Nou, ik... Uh... Jij hoeft niet in je naakie. Je mag alles aanhouden. Ik beloof het je. Maar klap en juich voor Manfred. Het nou, zou het u niet afschuwelijk in verlegenheid brengen als ik daar ben. Ze zijn daar wel wat gewend. Ik kom je halen. Het begint om negen uur en het kost één markt. Zijn allemaal spiernaakte kerels? Ja, allemaal spiernaakte kerels die mekaar ten naasten bij kastreren en daarbij brullen. Het publiek wordt de stieren dol van. Jij gaat mee. Nou, ik geloof niet dat ik dat ik leuk Ik blijf vind, toch bij je. Er gebeurt je niets. Geen klap en geen kus. Heron, vrouw Paulsen komen thuis. Ja, ze zijn naar de Schouwburg geweest, met Karel en Welly En tante Kretel. Ik ga. Doe ze mijn groeten en tot vrijdag. Hans Blijburg was hier. Hij geeft zijn groeten. Dank u zeer. Was het gezellig? Oh, dat zal best. Ik ken Hans. Het was erg gezellig. Ik was blij hem weer eens te zien. Omgekeerd, ongetwijfeld ook. Hoe was het in de Schouwburg? Oh, het was schitterend. Bal in Savoy. Het is zo richtig Duits. Ja, dat is nou net wat ik erop tegen heb, geloof ik. Hitler zou dat hoogverraad noemen aan het Duitse volk. Nou, hij noemt maar een weg. Het is mij te roerig in Berlijn. Een mens raakt er gewoon vanuit zijn evenwicht. Nou, jullie zijn het in elk geval al. Neem eens een voorbeeld aan Hans Bleiburg. Dat is een netter mens. Zo aanstendig. Drinkt u een glaasje bier mee, her van Mee. Al die gesprekken altijd over politiek. Het schiept ook niets anders. Ja, straks heeft Hitler nog gelijk ook. Hij heeft gelijk. Maar hij zou allemaal ellendige dingen kunnen ontketenen. Hij zou allemaal dingen kunnen ontketenen. En daar zit Duitsland nou precies op te wachten, Vati. En God geven dat de Russen nooit naar Berlijn komen. Ach, doe bies daar iemand zo afgereekt, tante. Trouwens, als er een uh, knap gespierde rust bij was... ...die een Gretel nodig had voor zijn privégezondheid, dan... Dat is iets Berlienhout, uh... hè, van Beek. Men praat over dingen waarover men niet sprak vroeger. En die Gretel denkt over dingen waarover men niet dacht vroeger. Het zou toch ontzettend zijn, de Russen in Berlijn. Ach, doe, praat toch geen onzin, Gretel. De Russen in Berlijn. Waarom denken ze niet in Moskou? Ik zou Balim Savoy ook graag willen zien. Oh, geen inkomen aan. Nee, uitverkocht. Wat vind je ook? Een nieuwe operette van Paul Abraham, gedirigeerd door Abraham zelf. Abraham is een Jood. Gita Alpa moet ook een Joodin zijn. Ja, onze vriend herr Rosenstein is ook een Jood. Een goed mens, behulpzaam, fatsoenlijk en zeer kunstzinnig. Richard Tauber is ook een Jood. Mijn balletleraar Tony is ook een Jood. En als ik er nou me naartoe durf, hè, morgen. Anders had ik bloemen mee moeten nemen voor Manfred of zoiets. Ben je gek? De bloem ben jij voor hem. Gek, Ik had iets heel anders verwacht. Hm. Dit is maar zo'n gewoon laag gebouwtje met een plankier in het midden van de zaal. Wat had je dan verwacht? Dat ze naakt zouden worstelen in dat kroosje-houdspielhuis? <laughs> Oké, oh, kijk! Daar! Dat is Tante Kretel. Wat doet die nou hier? <laughs> die komt kijken. Oh God. Tragisch En wat dom van zo'n vrouwtje. Waarom tragisch? Ze mag hem met geen vinger aankomen en ze zal vannacht geen dicht doen. Al dat bewegelijke mannenvlees en die masculine oerwoud kreet straks. Ze ziet ons. Dag. Zwaai daar naar ja, hem. Zou hem op. Ik geneer me kapot. Voor wat? Nou ja, uh, Manfred straks zonder broek aan voor de ogen van Tante kretel. Oh, ik zal het nooit leren. Ik had hier alleen mannen verwacht. Nou, mannen genoeg. Een soort militairen zitten hier, hè? Met uh, allemaal mannen uniform. Naties. Ze lijken allemaal op elkaar. Allemaal ranke, slanke jonge kerels, die bruine hemden en die rijbroeken. Dat is Hitlers lijfwacht. Geen man mag kleiner zijn dan 1,80 meter. En ze zijn verbonden door onderlinge liefde en vriendschap. Ze gaan inderdaad ver, gaan amicaal met elkaar om. O ja, zijn het allemaal? Nee, dat zijn het helemaal niet. Geen poppenjongens, geen kleverige gelegenheidsmanifestaties. Meer een soort broedelijkheid, denk ik. Oh, dat is mijn broer het toch anders? Daar zijn ze! Oh, wat mooie kamerjassen allemaal aan, hè? En dat gaat uit, allemaal. Eigenlijk is het niks gek, blote mannen hoe vechten maken. Dat is puur Romein, zal ik maar zeggen. Je zult zien hoe prudent het is. Het heeft met seksualiteit niets te maken. Nee, nee maar het zal er een achtergrond van zijn. Nou, ik vind deze lichamen zonder broekjes aan eigenlijk veel harmonischer. Dat zou ik willen filmen. En dat kan nou weer niet. Nee. Want de bioscoopbezoeker is niet ontdaan van elke seksualiteit, snap je? God, wat zijn die jongens allemaal schitterend gebouwd. <lacht> ik lijk tante Kretel wel. Het is precies de Romeinen, hè? zo moet het in dat tijd ook zijn gegaan. En de wereld is niks wijzer of vriendelijker geworden. Ja, oh, de... er zullen straks wel een paar artsen wat werk te doen hebben. Oh, oh. Maar ze verdienen geld, die jongens, en ze hebben het geweten. Nu moet je eens op die ruggen letten. Ja, ja. ja. Die bruinhemden zien hele andere dingen hoor. Dat zijn de oude Romeinen, de wereldsstandsdelen. Nou, volgens wil langzaam alle billen borsten en ballen gelijk. Je moet ook letten op die erken. En Niet die met je ook, Jokie. Manfred, daar is Manfred. Prachtig, een prachtige, prachtige vent. dat is wat anders hè? Wat is een verschrikkelijk sterk hè. Ik, ik begrijp niet aan Dat worden. jij aan die freyage hebt kunnen ontkomen in de <laughs> tijd. Kijk eens hoe hij worstelt. Dat is een schade. Gewonnen. Bravo, bravo. Ik kom naar ons toe. Ah, oh, mijn lieve. Dat is gekomen ik komen wist. Bravo Manfred, du was gans hervorragend. En jij niet minder arm? <laughs> oh, wat moet jij nog wennen. Hé, hey, daar hebben we ons helmchen. Jij begint al te wennen hier in Berlijn, geloof ik. Hallo. ik wist helemaal niet dat jij er was. Ik was net zo verrast om jou te zien. Zeg, waar tante Gretel? Die moet zich nu beschaamd naar huis begeven. <laughs> Die ja. hoort er nu niet meer bij. Ze moet nou nadenken over alles wat ze hier niet had mogen zien. Kom. We gaan een biertje pakken. Ja, nou, wacht even op Hans. Die is met een van de worstelaars bezig. Een jongen had pijn. En Hans is per slot zowat afgestudeerd. Oh, ik ben blij dat hij bij me was. Hans is een wonderlijk mens, hè? Kom, neem nog een bier. Nee, nee, nee, nee. Ik heb Ach, ben je gek af. hier. Je moet niet altijd zo keurig aan de kant blijven staan. Manfred, Manfred, duw was duw was prachtvol, tante Greta. Oh, dit is het warm hier. Kwaad. Dit is het nog eens bier? Ja, dus de, de vloer, de vloer, alles gek. Ik zit gewoon met wassen van het hè? Harm van andere weken wil ze. Ik zit gewoon. Met die blonde kerel daar, daar die is lid van een nudistenclub. Ja, van een nudistenclub. Ja, iedereen loopt naakt en kan zichzelf zijn. Ja, dat is, dat dus is jouw prachtvol. Oh, het lijkt, je, het lijkt je, het lijkt het lijkt, het lijkt je India wel. Wat? Ja. ja. Bist ja. u in India geweest. Ja, daar ben ik geweest. Want je bent zo blond. Naja zo hemtjes, jij zou ook best eens kunnen worstelen. Tuurlijk kan ik worstelen, dan kan ik me eens even lekker uitkleden. Of ik ga zwemmen in de spray. Ja, zwemmen in de spray. Ja, ik ga nu. Ah, ik ga zwemmen in de spray. Het is pas half twee. Ja. Klee je uit. Het is, het is wel wat frisser hier. Ja, je mag nooit zeggen dat we je willen verzuipen, hoor. Verzuipen? Ik zwem. Harm van Anderbeek had heel veel hem in de spray. om. Hallo. Hoe laat is het? Wat doen jullie verdomme? Splash! Harm wou zwemmen. Stuk stommeling. Hey, Hou alleen! je smoel dicht, verrotteling, zwijn. Manfred. Wat is er los? Harm. Ik, ik, ik, Hij is dronken. <laughs> ontzettend gemeen, Karol. Klootzak. Ja, ik, ik... Manfred, neem jij zijn kleren. Johan, ruimtje, nee. mijn kamerjas. <laughs> nou, mijn kleine? Zal ik een taxi roepen? Ik draag hem wel naar huis toe. Ik bel je morgen op, Hans. Hoe is het mogelijk? Ik heb sigaren als in zijn bier gedaan. Daar word je stom stomlaarsers van. Ik zei het al. Wat zei jij al? Jij bent een klootzak. Ik, je uh, bent een beetje verkouden. Ja, ze zien gisteravond besoffen naar huis gebracht. Ja. Dat vinden wij niet prettig, her van Anderbeek. Nee, ik ook niet. De wereld is niet meer wat ze was. Maar een loszinnigheid onder de jongeren zijde overhemden, gekleurd ondergoed, met, met, met opengewerkte zomer. Dat is ja schweinerai. En u bent dronken geweest. <lacht> u doet nou net of ik een knipkaart op de heiligheid heb. Uh, kinder, kinder. Uh, ik heb uh, plaatsbewijzen gekregen van heer Rosenstein voor de Wintergarten. Dat is tenminste keurig. Daar moest u maar mee naartoe gaan. We zitten uitstekend, hè? Ja, heer Rosenstein heeft ergens in de grote bus geblazen. Kunt u goed zien, Herr van Andenbeek? Mm -hmm, ja, prima. Ook oh, ik hou van de wintergarten. Dit zo'n prachtige zaal met dat donkerblauwe plafond en al die, die sterretjes. Niet oh, alleen sterretjes op het plafond, Herr van Andenbeek. Kijk eens, daar in die loge. Is dat niet Heinz Oelenberg, ja, de danser van de ja, opera? Ja, ja, ja, ja. Hij moest zijn haar niet verven. En iemand nogmaals? mal, is ist ja Alja Maritza. Wat een oorhang <laughs> Dit kennen wij niet in Holland, hè? Ook niet in Amsterdam? Nee, zo'n non-stop-varieté-programma van de allerbeste kwaliteit. Met balletten, een-acteurs en jongleurs en humoristen. avond kiepst een, een, een jongleur, Heute Russische score. Zeer schön. Mm -hmm. ...toch niet dat ik het red hier in Berlijn. De algemene malaise sleept zelfs theateragenten mee... ...maar toch geloof ik dat ik het goed te doen ...als ik hier nog wat blijf. Ik heb mijn lessen hard nodig. Ik zie hier meer theater dan in Hilversum... ...of zelfs in Amsterdam mogelijk is. Maar ik doe hier vooral veel ideeën op. Ik film zoveel als ik kan, dat wil zeggen... zover als mijn krappe maandgeld dat toelaat. Ik voel dat er hier dingen gebeuren die eenmalig zijn. Er zit zo'n... Wonderlijk rijm in. Vorige week marcheerde een groep van zeker honderd bruinhemden de ziekersallee af. Voorbij de ziekerzooile en het Rijksdaggebouw. En die marcheerden, kwieke, magere kerels, zongen iets scherps gearticuleerds. En hun benen bewogen in een perfecte eenheid, alsof ze een duizendpoot waren. Idioten zijn het, hoewel ik bewondering heb voor de perfectie. Je begrijpt niet dat elke kerel een zuigeling is geweest met mollige trappelvoetjes die niks wisten van zo'n eenheid. En die barszingende zingende mannenmonden hebben toch ooit eens de borst gehad? Ik heb het allemaal gefilmd. De voeten, die dezelfde schoenmaat lijken te hebben. De soepele knikkende knieën, de gelijke zwijven, de handen. Is een verschillende palet. Toen werd er op mijn schouders getikt, door zo'n bruinhand. U hebt gefilmd? Pardon? U hebt gefilmd? Ja. Waarom? Nou, die uniforme beweging is schitterend. Als beweging bedoel ik. Ik weet niet wat u bedoelt. Iedere balletleraar zal u benijden. Wij zijn de nieuwe orde. Oh. Dit leger is de nieuwe orde. Een soort leger des heils. U maakt een grapje. Nee, ik vond het echt prachtig, maar op mijn eigen manier. Wat doet u met die film? Niets. Ik ben wel een amateur. Het is een gewone omkeerfilm. Ik zou hem graag willen zien. Zodra u is ontwikkeld, zal ik naar u toe komen. Mag ik uw adres hebben? Uh -huh. Atlasstrasse 17. Voorbij Stettin Baan. U hoort van mij. Misschien zit er wel een contract in. Je weet het nooit. Ik heb het filmpje gedraaid in mijn viewer. Ik heb de scènes met de marcherende laarzen gemixt met de opname van de roerloze standbeelden... ...van de grootheden die in marmer langs de Siegesallee staan. Het effect is schitterend. Het is net of Duitslands grote zonen vol ironie neerkijken op die ritmische druktemakers onder hen in hun bruine hemden. Ik ga morgen naar dat opgegeven adres toe. Ze zijn van de nieuwe orde. Misschien komt er een nieuwe orde uit. Ach, goeden Heil Hitler. Ik, uh, ik begrijp u niet. Heil Hitler. Oh, goedemiddag. Hoe is uw film geworden? Redelijk. Ik heb hem grof gemonteerd, maar ik geloof dat hij zeer expressief is. Goed van afwisseling, bijzonder scherp. Het was een prachtige dag, nietwaar? Ik had veel licht. Wij zijn zeer benieuwd. Is er ergens een stopcontact voor mijn viewer? Bieden mein Uiteindelijk. Ja, het geheel moet natuurlijk nog verder worden gemonteerd, dat begrijpt u. Ik heb bedoeld een film te maken over de lijn in het menselijk bewegen, ziet u? U zou eens een film moeten maken over dat militair. Daarmee zou u succes hebben. Een Duitse kerel moest daarvoor toch oog hebben. Nou, maar ik ben geen Duitser, ik ben een Nederlander. Ach zo. Dan spreekt u bijzonder goed de taal van ons vaderland. Dank u. Wilt u alleen kijken? Nee. Alle deze mannen hier zullen hun arbeid beoordelen. wel? Nou, jetzt gehen weer los. <lacht> Dat is de ziekenzoile. En dit is de lege ziekenzalé. De marcherende mannen. Afgewisseld met die hakkende kaken terwijl ze hun lied zingen. De eenvormigheid van beweging zie ik. Ik zie het. Het zwaaien van de armen. En de benen perfect links-rechts. En daartussendoor als contrast de wit-marmeren standbeelden als stille getuigen. En dan weer de stilte van de lege allee. Ja, het is natuurlijk maar een uh, kort fragment. Ah, prachtvol. Mijn complimenten. U hebt begrepen wat de nieuwe orde wil zeggen. Ik koop deze opname van u. Het is inderdaad zeer knap, meneer. Dank u. Ik zou u graag een afdruk van mijn film ter Schenke geven als ik met het geheel klaar ben. Maar dit is een eerste aanzet, die kan ik natuurlijk niet afgeven. Hebt u haast met uh, deze film? Deze film komt hier de kamer niet meer uit. Ik geloof dat er nu een vergissing wordt begaan. Hare ambassadeur weet van mijn bezoek hier. Ik zou me met deze film melden om half vijf vanmiddag, ziet u. Hij kent mijn vader goed en was zeer benieuwd naar het resultaat toen ik hem vertelde hoe prachtig die mannen voorbij voorbij marcheerden. En die, die film blijft hier. Die komt deze kamer niet uit. Het is verboden militaire doelen te filmen. U bent geen militair, meneer. Alsjeblieft. Was maken Ik gooi mijn film in het vuur van uw open haard, ziet u wel? Hij komt dus inderdaad deze kamer niet uit. Ik zal rapport uitbrengen. Opzij! Oh. goedendag. Ik zend hierbij het negatief van de bewuste film, maar berg het goed weg. Ik heb het nog eens nodig, denk ik. Maak je geen zorgen, dat doe ik ook niet. Die bruinhemden zijn drukte maken. Ik heb wel een hele avond geluisterd of ik niets op de trap hoorde, maar er gebeurde niks. Kerstmis wordt hier in alle hevigheid gevierd. Vlak voor ons huis is een roerende kerstmarkt met kraampjes en tentjes waar kaas en snoepgoed en wonderlijke poppetjes worden verkocht. Suikere engeltjes met goudpapieren vleugeltjes en minuscule boompjes met naaldunne suikere kaasjes. en baumkoeken van slechte kwaliteit want de goeie is onbetaalbaar. De kooplui lijken straatarm te zijn en af en toe koop ik maar eens wat, hè? leven en laten leven. Ja, kerstmis is hier belangrijker dan bij ons en dus is ook het reclamelawaai luider. Het hier van Stille Nacht, Heilige Nacht. En dat maakt de tegenstellingen nog schriller. Over Hitler wordt bijna niet meer met minachting gesproken. Men verwacht dat hij Rijkskanselier zal worden onder van Hindenburg. Frans, de kruier van het hotel, loopt rond in een bruin uniform en roept tegen iedereen: Heil Hitler. Hij denkt dat het helpt. Het is de schrik, Het is de schrik, wegen Freiheit der de de jenen. We zijn hier te lang. Ik heb in mijn ziel namelijk die 30 Parteien aus Deutschland ja. hinaus. Zu Uit. Waarom? Het als avond. Dan wil ik liever thuis blijven. Misschien ga ik wel voor twaalf uur naar bed. Joyce, dit is Harm. Ze freut mich in kennenzulernen. Zo, dus jij bent nou Harm, hm? Bekijk mm -hmm. hem goed, Joyce. Want zoiets maak je niet meer mee. Hij is de meest kuise, oppassende en dromerigste kunstenaar van heel West-Europa. En hm. omstreken? Er is een nieuw cabaretprogramma. Een homoerotische sensation. Ach, wat boeiend. En je verwacht dat ik daar naartoe ga om te juichen en te applaudisseren? Ik hou niet zo van dat soort sierlijke heksenjachten. Joyce heeft een soort toverzalf samengesteld. Daar mag je de jongens mee invrijven. We zullen wat beleven. Ah, jongen, ga nou mee. Nee. Ach, doe kleine, <laughs> doe tropf. Je spreekt goed Duits, maar let op je Engelse accent, Joyce. Men is schillig in Berlijn, je weet het maar nooit. Komst niet, Joyce. Laat hem maar. Slaaf goed, Hemdje. Maak je geen zorgen. Ik zal zelfs van jullie niet wakker liggen. Prettige jaarwisseling. En gelukkig het nieuwe jaar, je zal het nodig hebben. Ik zal Mouw bellen. Frans, hi Hitler. Ja hoor, nou. Wil je de portier in het gesprek met Holland laten aanvragen? Het nummer van mijn moeder in Hilversum. Drinkt u nog een kopje chocola mee, Herr van Andenbeek? Graag, vrouw Ja, Of u moet iets anders te doen hebben natuurlijk. Nee, nee hoor, helemaal niet. Nee, ik ga vroeg naar bed. De enige in Berlijn, vrezen. Oh, oh, dan blijven we nog even gezellig praten. Ja. U bent... Bezig met zaken die ik niet helemaal begrijp. U solliciteert, niet waar. Ja, nou stelde ze gerust hoor, ik begrijp het zelf ook niet allemaal. Dat wil zeggen, ik begrijp niet dat ik niet eerder heb ingezien dat er hier voor mij eigenlijk geen kansen zijn. Hè? Maar ja, terug naar Holland, dat wil ik ook niet. Het lijkt me dat er geen andere keuze overblijft. Als u hier niet aan de slag kunt komen, zijn er geen redenen meer om zoveel risico te lopen in dit Duitsland. Ach, ik ben een U kunt nog weg als u wilt, wij niet. U bent bevoorrecht. Zeg maar pas, wie is die oude grijze dame die ik gisteren zo copieus zag dineren in de eetzaal? Oh ja, ja dat is een stijlvol gebeuren nog steeds. Is er al oude gast? Ja. Mevrouw Grevin van Hirschtaal. En ze is met de bloemen en de kaarsen wel waard. Ja, de pastijen, de vis, vlees, groenten, gebak, koffie. Nou, oh, u hebt goed gekeken. Ja. Vroeger, vroeger had ze altijd de beschikking over de rechtervleugel van de tweede verdieping. De hele rechtervleugel? Ja. U moet weten, in de keizertijd bezocht de adel van buiten Berlijn onze stad gedurende het seizoen voor de hoofdbals. De keizer stuurde honderden invitaties en de van Heerstaals logeerde altijd hier. Ze kwamen dan met vijftien ja. grote koffers, waarvan tien stuks, elk met een volledige garderobe. Nou, dat klinkt erg wilderig, hè? Maar dat was ook erg wilderig. Onderkleding, kousen, schoenen, robe, mantel, hoed, handschoenen, juwelen. Maar waarom was dat? Bleven ze zo lang? Nee. Twee keer kon men een toilet met toebehoren niet dragen. Oh nee. Nee, nee, nee, dat vond me niet beschaafd. Ach, dat was een heerlijke tijd. Die plezierige drukte. Het hotel galmde dan van de bediende stemmen. Ja, want elke dame bracht er kamenier en elke heer zijn dienaar mee. Markgraven, baronnen, fraaiherren. En de van Hirschstaals gingen vooraan. Ze waren zeer rijk. Ze hadden uitgestrekte bezittingen in Mazourenland in Oost-Pruisen. Ja, ze waren heel rijk. Niet meer. Nee, niet meer. Hun hoge staat viel binnen 48 uur in stukken. Hun zoon sneuvelde tegen de Russen. En, en dat gebeurt dan zo vaak, hè? Als een soort van vloedgolf spoelde het noodlot over ze heen. Dreiging en bloed. Vreselijke berichten. Dan, dan klapt zo'n gouden presenteerblad om, als het ware. Dan is het opeens maar een gebleekt en doorweekt stuk karton... waarop je nog geen lepel kan aanbieden. De gavende gaf in vlucht moesten vluchten. In een slee met één paard. En het liep, en het liep. Het had niets meer te vervoeren dan twee mensen en een diamanten halsnoer En Polen trok zich daar niets van aan. En het paard werd kreupel. Toen schlesien bij Vring arriveerde trok de graaf zelf de slee. En het halsnoer was nog maar vijf schakels wijd. En daar hebben ze de slee verkocht. Een gesneden ara met wapendieren in goud. De pijlsteken namen ze mee, dat sliepen ze onder. Want ze hadden te weinig kleren. Ach. Wat weten mensen weinig van elkaar, hè? Bij het passeren in een eetzaal. De graaf was trouwens niet getraind in trekken. Want een week later stierf hij aan een gillend pijnlijk hartaanval. Waar woont vrouw in nu? In München. En waar leeft ze van? Ik weet het niet precies. Van wat borduurwerk, geloof ik, en, en Franse conversatielessen. Ja, maar... Nou ja, het, het, het zijn mijn zaken niet natuurlijk. Het zijn uw zaken misschien meer dan u denkt. U wordt acteur, filmer, dan werkt u met mensen en u kent er nog maar weinig. Nou, ik, ik vroeg me af, hoe kan ze een verblijf hier betalen? Dat kan ze ook niet. Dit is vertrouwelijk wat ik nu vertel, her van Andenbeek. Elk jaar, begin december, stuur ik vrouw Greven een brief. Of de zeer vereerde vrouw Greven de directie van Hotel Prins Otto Albrecht de eer wil aandoen... tijdens haar verblijf in de hoofdstad, dit hotel te frequenteren. Maar er valt toch niks meer te verblijven voor haar in de hoofdstad? Nee, dat weten mijn man en ik. En er is ook maar één antwoord mogelijk, want niemand bekommert zich meer om haar. Dus ze komt en ze krijgt een grote hoekkamer op de tweede verdieping. De kamer die ze altijd heeft gehad. Ach, ik word er niet echt armer van. Maar de fooie Ik en... geef het personeel namens haar de fooie. Ach, wat roerend. Misschien doe ik het ook wel een beetje om mezelf. Het helpt natuurlijk niets tegen die meneer Hitler en zijn schreeuwende keurbende. Maar binnen mijn muren, in mijn eigen decor, om in uw termen te spreken... haal ik tenminste nog iets terug van de glorie en de stijl die haar en ook mij dierbaar was. Praat zij vaak met u over vroeger? Nee, natuurlijk niet. Nooit een woord. Ze sprak met mij vroeger toch ook niet over de keizer? Nee, dat begrijp ik. Her van Andenbeek, vrouw grevin en ik zijn oude vrouwen, ziet u. Ons idool is gevallen... Kaiser. Het is alles voor Ruben. Maar we blijven nog zo'n beetje in de processie meelopen. Ik maak mijn diepe references niet omdat ze vrouw Greven is. Niet alleen daarom. Meer om die slee. Begrijpt u? Ik heb de winter in de stad gefilmd. De lichtende reclames van de theaters. De verkeelde meeuwen op de meerpalen bij de brug. Toch vreemd. Van dat verhaal van Krevin van Hirschtaal zou nooit een scenario te maken zijn. Het kan wel, maar iedereen zou het volkomen onecht en al te dramatisch vinden. De al te arme mensen zijn hier in Berlijn van de straat gehaald en schijnen nu min of meer verzorgd te worden. Men zegt dat het komt omdat Hitler wat meer te zeggen heeft nu. Ik weet niet of het waar is. Het maakt in elk geval een sympathieke indruk. Daar zou het wel om begonnen zijn. Ik voel me de laatste tijd nogal verloren, dat moet ik eerlijk toegeven. Dat meisje van Carl, die Joyce, is niet helemaal my cup of tea, zoals de Engelsen dat zo beeldend uitdrukken. Ze vindt me, geloof ik, maar een klein jochie, geestelijk te weinig gespierd. Te veel heel sum, zal ik maar zeggen. Maar als ik haar zo eens bekijk en nagaan wat haar van maken zijn, dan weet ik niet of ik me daarom nou s'nachts in slaap zou moeten houden. U ziet maar ik ben wel alleen zo af en toe, maar toch eigenlijk nog best tevreden, hoor. Al is het dan met mezelf. Je bent nog zo'n kleuter af en toe, Harm. Een zenuwachtige kleuter. Je schrikt van alles en krijgt meteen een trillip. Ach, ik knoei niet meer met mijn eten. Dat is al heel wat. Uh -huh. je niet? En ik raak aan jou gewend. Je bent zeer hoffelijk. Hoffelijkheid bestaat niet uitsluitend uit een richtingsverkeer, Zeg, Zegt Joyce, waarom ga je niet eens naar de Huntspiegel... Je houdt toch zo van bijzondere cabarets? Jij bent de meest aangewezen figuur om me daarover te informeren. Nou, je moet er naartoe hoor. Jij zeker. Er ja? wordt elke avond gedood met optredende artiesten door het publiek. Ja. Zo gedood dat er in twee weken tijd al drie mensen zijn bezweken. Oh ja? Ja. De stars moeten erg mooi gebouwd zijn. En met heel weinig kleren aan beklimmers en touwladder waarbij hun door het publiek vragen worden gesteld. En als ze dan niet heel snel antwoorden, dan wordt er aan die ladder geschud. En valt zo'n jongen of meisje, dan is er een honderdvingerig publiek dat vrijmoedig knijpt en knuffelt en zich op de hoogte stelt van leuke bijzonderheden. Nou, ik denk, Joyce, dat jij een pracht van een artiest zou kunnen zijn. Ik gun je het grootste succes. Karl zal je niet kunnen verdedigen, want hij is niet zo strijdbaar. Hij kijkt dan wel. Jij bent soms al te scherp, herwelaard van Andenbeek. Niet van, van. Ik ben een Hollander, weet je nog wel. Waar is die Hallenspiegel? Ik wil dat wel eens zien. Ja, dat dacht ik ook al maar dan kan je geen antwoord geven. En je bent van het bestaan van dit cabaret op de hoogte? Zeker, ik weet ook waar het is. In een besloten huis. Nou, zeg het dan. Dat kan ik niet. Ik ben van je geschrokken, zie je. En nou heb ik een trillip. Hé, hey, waarom? warm, help eens. Ach, ach, wat is dat? Ach, wat vreselijk. Dat is het hondje van tante Gretel. Oh, dan nou zie ik dat, dat u het bent, dag mevrouw. Dag jongen. Het beestje is in de Friedrichstraatse ach, overreden. Wat zie Aangereden ik. eigenlijk. Ik geloof niet dat hij al te erg geraakt is. Ach. Hij staat zomaar over, want zo'n dier weet toch niet wat hij doet, nietwaar? Nee. En hij rollen bolden door de paardenvijgen. Ja, ik zie het, u ziet onder. Uw ringen. Ach, was u zich hier toch even? Nee, ik moet er meteen weer vandoor. Ik heb het erg druk. Oh, de zaken gaan goed, Carmen. Mevrouw Alain zou u willen bedanken, mevrouw. Ik weet niet of ze dat zal willen. Dag jongens. Dag Carmen. Dag mevrouw. Je bent toch ook stapel gekke. Waarom? He? Dacht mevrouw, tegen een doodgewone straathoer. Zij heeft met haar beringde handen door de paardenstront gewoeld om dat hondje op te rapen. En soms heb ik heel veel meer respect voor doodgewone straathoeren, zie je. En de dames die jij mevrouw pleegt te noemen, zie ik dat niet doen. Wat? Ah, oh, mijn hergot nogmaals. Mijn kleiner, mijn kleiner. Ach, hij mankeert niets, geloof ik, tante Greta. Ik zal u wel helpen met schoonmaken. Dan kunnen we meteen zien of hij niet toch ontvellingen heeft of zo. Waar, waar is die, uh, die vrouw die hem gevonden heeft? Alweer weg. Ze heeft het enorm druk. Ach, moet ik haar nu groeten in het vervolg, of zal ik haar één keer groeten? Ik groet haar elke dag, gewoon omdat ik haar vaak zie en dus een beetje ken. Ja, van Andenbeek, dat is toch Hij een prostitueert. Ja, maar ik doe zo af en toe wat om dingen, hè, dat spijt me dan. <lacht> Ach, u weet de helft nog niet, Tante Gretel. Weet u wat hij tegen een bruinhemd zei, tegen een WA-man, toen hij hij Hitler wenste? zei <lacht> Ik heb je brief gisteren ontvangen, Harmpje, en ik schrijf je maar meteen terug. Niet dat ik er van af wil zijn, maar omdat ik in zorg zit om je. We horen hier vreemde berichten over Duitsland. En daar komt nu nog bij, de tijden zijn hier in Nederland vreemd bewolkt door de malaise. 1933 is wel bijzonder slecht ingezet. Onze fabriek draait nog steeds op volle toeren, maar daar wordt dan ook breekbaar goed gemaakt. En van scherven kunnen de mensen niet eten, ook de armsten niet. Ik ben maar zo bang dat de slechte en angstige sfeer die hier heerst in Duitsland vele malen groter is. En wat moet jij daartussen? Je bent zo scherp en ironisch soms. Jij zult nooit Heil Hitler kunnen zeggen zonder toevoegsels of zonder in lachen uit te barsten. En niet iedereen is daarvan gediend. Hitler schreeuwt me veel, en de meelopers zullen nog harder schreeuwen straks. Kom maar terug jongen, je hoort er niet. Denk er eens over na, veel lief zijn kussen van mama.